7 uur, het NOS-journaal, Gert Kluk. Huisarts horen bekende meer zaken. Gronings onderzoek moet universeel griepvaccin opleveren. En McDonald's zet Heinz Ketchup aan de kant om vorige baan topman.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 De broer van de patiënt zei in Pauw en Witteman... dat er absoluut geen twijfel was over het doodswens. en was volgens hem sprake van ondraaglijk lijden. Over vier jaar is er vrijwel zeker een vaccin... dat mensen beschermt tegen alle vormen van griep. Zo'n vaccin zou de jaarlijkse seizoensprik overbodig maken... zegt hoogleraar farmaceutische technologie Erik Vrijling... van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij leidt een internationale groep... die op zoek gaat naar het universele vaccin. De Europese Unie steunt het onderzoek... met een subsidie van 6 miljoen euro... Wereldwijd wordt op meer plekken gezocht naar een griepvaccin... dat de jaarlijkse prik kan vervangen. Dat seizoensvaccin is namelijk duur. Elk najaar krijgen honderdduizenden Nederlanders een prik... als bescherming voor de winter. Dat kost jaarlijks ongeveer 50 miljoen euro. Gemeenten passen de intocht van Sinterklaas niet aan... naar aanleiding van de landelijke discussie over Zwarte Piet. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS onder ruim 200 gemeenten. Enkele gemeenten zeggen wel dat ze volgend jaar... over aanpassing willen nadenken... De landelijke discussie is mede ontstaan na klachten in Amsterdam... die zijn gericht op de aanwezigheid van Zwarte Pieten. Dat zou discriminerend zijn. Veel gemeenten voelen zich niet aangesproken door de kritiek op Zwarte Piet. Utrecht is een van de gemeenten die wel willen praten... over het in kleine stapjes aanpassen van de rol van Zwarte Piet. Almelo behoort tot de uitgesproken tegenstanders en voelt er niets voor. De grote brand in het noorden van Californië is na tien weken onder controle...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 Morgen vallen er veel en soms stevige buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Het is dan iets frisser. Maandag onstuimig herfstweer. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goeiemorgen. Het is zaterdag 26 oktober. Geen gesnotter meer. Er komt een nieuw vaccin tegen de griep. En er komt nog iets. Maar ja, komt Sinterklaas met of komt hij zonder Zwarte Piet? In Utrecht gaat het in ieder geval heel anders. Daar gaan we zo over praten. Verder hebben we nieuws in deze uitzending... over de president van het Joegoslavië-tribunaal. We bespreken het voetbal van dit weekend... inclusief de overwinning van NEC, doen we met naar Niemeijen. En we beginnen met de zaak van de huisarts. Huisarts Strom uit Die heeft fout gehandeld... bij een terminaal zieke patiënt. De arts, die na zijn schorsing zelfmoord pleegde... heeft de man een dodelijke injectie gegeven... dat hij alleen aan pijnbestrijding zou moeten doen. De inspectie kwam gisteren met de bevindingen. en Daarmee is er nu meer duidelijkheid over deze kwestie... die veel huisartsen in het land bezighoudt. De bijdrage is van Paul Sanders. Nog even de feiten. In augustus behandelt huisarts Tromp een patiënt. De man was terminaal ziek en er werd palliatieve sedatie toegediend. Middelen die ervoor moeten zorgen dat de patiënt pijnvrij en rustig blijft. Huisarts Tromp dient echter zo'n grote hoeveelheid morfine toe dat de patiënt komt overlijden. En dat is tegen de regels, palliatieve sedatie wil zeggen dat een patiënt pijnstillers krijgt zodat hij rustig kan sterven. Niet dat hij een dodelijke injectie krijgt. De inspectie voor de gezondheidszorg kwam gisteren met het rapport over de zaak. En de inspectie was bikkelhard in haar oordeel. Er zijn richtlijnen en die heb je te volgen. Daarom kunnen wij de praktijk hebben die we in Nederland hebben. En je moet je daaraan houden. En anders moeten wij echt in het geweer komen. En dat gaat niet over het grijsgebied. Dit ging ver over die grens. José Hansen van de inspectie. Met het toedienen van meer dan honderd keer de gebruikelijke hoeveelheid morfine... heeft huisarts Tromp volgens de inspectie fout gehandeld. We vinden ook veel van zijn collega's. Waaronder Evert Hendriksen, arts in de Levenseindekliniek. Eh, ontluisterend. Ik ben natuurlijk eerst deze week gewoon boos geworden. Net zoals bijna alle andere dokters in Nederland. En zeker huisartsen. Boos, verontwaardig bijna. Dat een huisarts die in principe zo goed zijn werk doet... de patiënt uit zijn lijden helpt... Uh, op zo'n tragische manier uh, ja, benadeeld wordt... lijkt het wel in ieder geval een einde aan zijn leven maakt. Dat nou, is extreem dramatisch. Maar als je inderdaad meer leest... en er komt in deze week steeds meer naar voren... en met het rapport wordt het ook steeds helderder... dan is het ook wel een beetje vreemd gegaan. Het is inderdaad voorbij grenzen. Wel vinden veel artsen dat Trump snel aan de schandpaal is genageld. Dat vindt ook Hendriksen. Hij heeft hier fout gehandeld. Als je het zo kort door de bocht mag zeggen... Maar het was wel een dokter die verder zijn, zijn mannetje stond... en eh, normaal zijn praktijkvoering deed. Ik denk dat hij gehandeld heeft zoals helaas enkele dokters wel, wel vaker handelen. Zeker in ziekenhuissituaties. Van, nou, we doen het eh, op onze manier. De familie van de arts is woedend op de inspectie voor de gezondheidszorg. Later in deze uitzending van het Radio 1 Journaal de advocaat van de familie. In het tv-programma Pauw en Witteman sprak gisteren de broer van de patiënt die door Trump is behandeld. Volgens hem wilde zijn broer dood. En dat is, ondanks alle tumult, ook gelukt. Wij zijn ontzettend blij en opgelucht. En dat klinkt natuurlijk ontzettend dubbel dat uh, onze broer Theo uh, is overleden. Want uh, hij was zwaar terminaal en had ontzettend veel pijn. had een hoge pijngrens, maar... Uh... Maar we werden ontzettend opgelucht dat Theo uit zijn vreselijke lijden was verlost. Ja, Paul Sanders zei het al, na acht uur spreken we met de advocaat van de familie van huisarts Tromp. Burgerrechtenbeweging op Curaçao die wil dat oud-premier Schotten en twee van zijn voormalige ministers worden vervolgd. Als premier zou Schotten zich tussen 2010 en 2012 schuldig hebben gemaakt aan witwassen en omkoping. Na een betrekkelijk jaar van rust laat de actiegroep weer van zich horen op Curaçao. Verslag is van onze correspondent Dick Draaier. Zo luid als in 2012 zal de burgerbeweging Frente Civil zich niet gauw meer laten horen. Tijdens twee jaar regeringsschotten was er volgens Ruben Suriel, de grote man achter het burgerprotest op Curaçao, genoeg reden om de straat op te gaan. Wij zeiden toen, activisten, politieke activisten die we armer waren, wij moeten het nu wel goed doen. En daarom zijn de meeste van de politieke activisten die vroeger alleen. In schre uh, stukken schreven zijn nu echt activisten op straat geworden. Los que dictadura? No! Los no que dictadura? Het vervolg is bekend. Schotten liet het huishoudboekje van de overheid in de soep lopen... en ontrok geld uit de staatsbedrijven om buiten het parlement om zijn eigen politieke agenda te bepalen. Van al deze corruptieve praktijken deed Suriel een jaar geleden aangifte bij het Openbaar Ministerie. Die besloot eerst een civiele enquêteonderzoek uit te voeren naar het beleid bij die staatsbedrijven. Hoewel Suriel Schotten en zijn konuiten ook strafrechtelijk wilden aanpakken... leek hem dit wel een goede eerste stap. Kijk, daarom denk ik is die civiele enquête heel goed. We halen het compleet uit elke politieke sfeer. We geven het aan de rechters en zij dachten, weet je wat, we, deze strafrechtelijke vervolging of onderzoek parkeren we achter de, de civiel rechtelijke enquête. Wij fronsden onze wenkbrauwen, want wij dachten, dit moet parallel. En dat gebeurde niet. Het Openbaar Ministerie heeft vanaf een jaar geleden niets meer van zich laten horen. En dat vindt Suriel nu te lang duren. Het algemeen belang en dat we aanklachten te maken hebben met bewindvoerders, denken wij dat een jaar te veel is dat de bevolking in een ongewis blijft... of hun regeerders untouchable zijn of niet. En zo is het voor Action Civile een uitgemaakte zaak... De feiten en omstandigheden rondom de verschillende bewindslieden tijdens Schottse regeerperiode zijn ernstig genoeg volgens hem. Er zijn motmeldingen op de straat van deze personen. Hoe is de financiering van die politieke partij? Er is alle schijn dat er een politieke partij oneigenlijk met Witgewassen gelden is gefinancierd. Rubens Suriel heeft het gerechtshof in Willemstad nu gevraagd om het Openbaar Ministerie te dwingen de ex-premier en een aantal bewindsmannen te vervolgen. Het gaat niet om Jan Modaal. Het gaat om de minister-president. Het gaat om de minister van Onderwijs. Het gaat om de minister van Justitie. Dus een aanklacht ingediend aan drie ministers. En ik denk het minste wat de OM kan doen is zeggen er is. Wel gronden om verder te onderzoeken of niet? We hebben het over onze uh, bewindvoerders van het eiland. Hou ons niet langer in de gaten. Ook in Amerika groeit het verzet tegen afluisterpraktijken. Straks een reportage. Het NOS Radio 1 journaal. Elke dag het nieuws uit binnen en buitenland. Gemeenten zullen dit jaar de Sinterklaas-intocht niet aanpassen... na aanleiding van de landelijke discussie over Zwarte Piet. Blijkt uit een rondgang die we hier bij de NOS hebben gemaakt... onder ruim 200 gemeenten. Twee gemeenten die geven aan volgend jaar over aanpassingen na te willen denken. Dat zijn Lingewaal en de gemeente Utrecht. En organisator Luc Dietz is van de Utrechtse intocht. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zou u het eventueel willen veranderen? Nou... Daar gaan we wat mij betreft in januari rustig over praten. Um, waar wij ons met name um, ja, in die discussie toch een beetje aan gestoord hebben... is uh, de snelheid waarmee uh, sommigen wilden dat wij uh, die aanpassingen zouden gaan doorvoeren. Uh, wij vinden eigenlijk, het is een, uh, een feest wat al... Uh, even zo loopt en sinds 1850, geloof ik, met Zwarte Piet. Laten we dan even in alle rust met elkaar kijken wat je zou moeten willen aanpassen. Maar de aanpassingen, als u ze zou willen plegen, liggen wel op het terrein van Zwarte Piet? Nou, kijk, daar gaat natuurlijk op dit moment de discussie over. En die Zwarte Piet is ook degene in de intocht die de meeste aandacht trekt waar het gaat over veranderingen. We hebben natuurlijk in het verleden de roeg gehad. We hebben in het verleden de zak gehad waar ook kindjes in konden. En tegenwoordig gaan er nog maar pepernoten in. Ja. Um, maar bijvoorbeeld veranderingen waar het gaat over de mijter van de Sint... vallen veel minder op. Die zijn ook van alle jaren. Ja. Nou, je zou ook kunnen zeggen, van, nou, je hoeft zich niet te veranderen... maar je kan er ook dingen bij, uh, bij doen. Bijvoorbeeld meer het, het, het Spaanse karakter uh, benadrukken van, uh, van de Sint. Zit u daar ook aan te denken, aan dat soort uh, zaken? Ja. Ja, dat, dat zijn echt de dingen waar wij ook aan denken. Dat je dus uh, elementen gaat toevoegen aan het gevolg van de Sint... die eigenlijk de nadruk op de Zwarte Piet uh, minder sterk maken. En dan zou je inderdaad kunnen denken aan... Uh, Flamengo-danseressen, Spaanse edelen. Maar je zou ook kunnen kijken aan andere culturen. Uh, Utrecht is ook een multiculturele stad... waar we het ook belangrijk vinden dat het Sinterklaasfeest... echt een geschenk voor de stad is. Ja. En ook voor alle kinderen in de stad... Wij hebben bij de intocht ook steeds meer uh, mensen vanuit andere uh, culturen... die ook naar de intocht komen kijken met hun kinderen. Dat vinden we ontzettend belangrijk. Dus we willen ook graag met die mensen in gesprek gaan. Van, nou, hoe kunnen we dit nou nog meer jullie intocht maken? Ja, wat wel opvalt is uit, uit die hele rondgang... dat er dus maar twee gemeenten, waaronder uh, uw gemeente, de gemeente Utrecht... na willen denken over veranderingen. Uh, waarom denkt Utrecht er wel over na en de rest eigenlijk niet? ja Ik kan natuurlijk niet over de rest oordelen. Nee, dat begrijp ik, maar over Utrecht uh, ja. Kijk, ik denk dat wij zijn een grote stad met heel veel verschillende culturen in de stad. Uh, en ik denk dat het voor ons heel belangrijk is dat iedereen die in die stad mee wil vieren met het Sinterklaasfeest, dat hij zich daarin thuis moet willen voelen. En dat is ook de reden waarom wij zeggen, wij zijn helemaal niet tegen het gesprek, maar helemaal aan het begin van deze discussie, inmiddels al een week of twee geleden, uh, werd er gezegd, joh, dat moeten we proberen voor deze intocht dan ook dingen aan te passen. Ja, en toen hebben wij direct gezegd, dat gaan we niet doen. Maar we vinden het prima om zonder de druk van het naderende evenement uh, ergens in januari met elkaar het gesprek te voeren. Nee, precies, dat zei u net ook al. Eigenlijk zegt u uh, samengevat: dit debat is uh, veel te veel en eist op korte termijn te veel. Nou, wat ik kijk, ik vind altijd als je uh, met elkaar zo enorm gaat hypen, uh, dan hype je eigenlijk ook het goede gesprek kapot. En dat vind ik, uh, uh, ik vind het heel mooi dat er op dit moment zo'n enorme campagne is voor de Zwarte Piet. Maar ik vind dat tegelijkertijd ook wel een risico in zich hebben, omdat je daarmee dan ook de tegenstanders of de mensen die daar het gesprek over willen voeren, ook in een hoek drukt. En dat is volgens mij ook niet goed. Maar, nog één vraag, want we hebben straks na acht uur een reportage over Sinterklaas die niet overal meer aan land kan komen omdat het niet meer te betalen is. Dat is een andere ja. perspectief ervan. Utrecht heeft nog voldoende geld om de Sint te ontvangen? Ja, sterker nog, wij hebben dit jaar meer uh, partners, zoals we dat dan maar even noemen, hofleveranciers bij de intocht, okay. dan uh, de afgelopen jaren. Dus daar is voor ons geen enkel probleem. Nou, moet u even luisteren, want er zijn wel problemen elders in het land. Ik dank u in ieder geval voor het gesprek, meneer Diets. Dag Goedemorgen, dag. Gaan we naar Amerika, want uh, dan hebben we het over het afluisteren. Bijvoorbeeld het afluisteren van de mobiele telefoon van uh, Bondskanselier Merkel. Het was de laatste onthulling van klokkenluider Edward Snowden. Eerder maakte hij al bekend dat de Amerikaanse geheime dienst NSE... op grote schaal informatie over burgers verzamelt. Amerikaanse actiegroepen die willen de dienst nu aan banden leggen. En daarom gaan ze vandaag in Washington demonstreren. Dat is overigens niet het enige wat ze doen. In these meetings... Chris Lewis is een professionele lobbyist en die legt een groep amateurlobbyisten uit hoe je een congreslid beïnvloedt. Namelijk door een bezoek te brengen als een kantoor en daar in te praten op de jonge stafleden. We bulk surveillance Hij zegt je boodschap moet simpel zijn. Leg uit waarom je tegen het grootschalig verzamelen van informatie bent. En dat de relatie tussen internetproviders en de regering transparanter moet worden. Uh, so We gaan go nu in kleine groepjes rollenspellen doen. Dan Tredel, ik kom hier uit San Francisco. Albertson en ik ben van Chicago. De lobbyisten, de vrijwilligers komen uit heel het land. Ik ben Robin Green met de ACLU. Robin Green is ook een profi en ze doet het een keertje voor. Hi, thank you so much for meeting with us. Um, we wanted to talk to you today about the surveillance programs that have been disclosed over the course of the last few months. And it's really important to us that you uh, pass legislation that will reform those laws and rein those programs in. We willen heel graag dat u wetten zal aannemen die al die afluisterprogramma's zullen inperken. Een man uit Chicago geeft dus een eigen draai aan. Oké. Okay. So, wanna... okay. um, my name is Albert Chan, I'm from Chicago. Thanks for taking the time to come out and meet with us. Um, one of the things that I want to talk about is uh, the mass surveillance. I'm okay with targeted surveillance. Those... Doelgerichte observatie is goed, maar gebruik geen sleepnet, zegt hij. Dat baart mij zorgen. Ik speel dan eventjes een kritisch staflid. Why does it worry you? Because the the government is all powerful. So the fact that they actually know more about me than maybe the financial institutions that De regering heeft gewoon te veel macht. Die weet meer van mij dan mijn bank. En daar kies ik niet voor. En hoe how do you feel for example about spying on the German chancellor? I think it's an international embarrassment number 1. Number 2, I think it illustrates the level of paranoia that the uh government and the security systems have risen to to where any kind of common sense has gone out the window. De spionage op Merkel vind ik een schande. En het geeft aan hoe paranoïde de veiligheidsdiensten zijn geworden. Al het gezonde verstand is verdwenen. Great answer. And then bring it back to the domestic issue, right? Cuz that's where they're talking about. So En ook al krijg je een moeilijke vraag Breng het gesprek weer terug op het onderwerp. We gaan nu op pad met Robin. Robin leidt de groep. En nu dus de weg zoeken hier op de hill. Dat is niet zo eenvoudig. Nee, andere kant op. Het 16e senaatskantoor dat Robin doet deze week. We staan nu in de lobby van een senator. De groep komt naar buiten, is zo'n beetje een, een half uur binnen geweest. Half an hour. Does that mean it was successful? Uh, you know, I think we had a really great conversation and were really able to talk about the issues and, you know, yeah. the member of, the member of Congress has heard us and will you get the vote in in your favor, so to say? No, that very rarely happens in these meetings. Yeah, these are information gathering, you know. They need to hear from their constituents. Het staflid van senator Whitehouse van Rhode Island heeft braaf geluisterd. Maar garanties dat er iets gaat gebeuren, die heeft Robin niet gekregen. De Duitse delegatie, die volgende week verhaal komt halen, heeft grote kans op een vergelijkbare ervaring. En dat zei onze correspondent Wessel de Jong. Hij maakte de reportage dus over de lobby tegen de NSE. Elke zaterdag van 7 tot half 9, het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Superband noemden ze dat ooit ergens in de jaren 80 En toen waren het al oude mannen. Jeff Lynn, Roy Orbison, Tom Petty, Bob Dylan... en natuurlijk George Harrison hoorde u. The Traveling Wilburys poorhouse. Een deel van Nijmegen ontwaakt vanochtend in een roes, als ze tenminste al wakker zijn. Een overwinningsroes. NEC won namelijk gisteravond met 2-1 van Heerenveen. Het is heel bijzonder, want de Nijmegenaren hadden 20 wedstrijden op Rijn niet gewonnen. Laatste overwinning dateerde alweer van 22 februari. Jan Roos sprak met de winnende coach, Anton Jansen. Feliciteerd. Dankjewel. Want dat krijg je niet vaak te horen. Nee, nee. nee, nee, nee het is... Uh... Het is uiteindelijk een, een lange reeks geweest voor NSC. En uh, voor mij was die uh, sinds ik begonnen ben ook te lang vind ik. Maar uh, ja, het was een enorme ontlading uh, wat, ik, uh, wat ik merkte op de tribune. En uh, ik denk ook uh, dat het een compliment ook, uh, is uh, van, uh, voor het publiek. Die ons uh, de hele wedstrijd toegezongen en, uh, en gedragen hebben. Maar uh, we zijn best z'n erg blij met de overwinningen. Ja. Maar er waren oerkreten te horen in de katakombe na de wedstrijd van Palsen bijvoorbeeld. Dus het staat eigenlijk toch wel diep jij zei wel van ja, we moeten er niet, niet te veel aan denken. Maar het, het, was, het zat er toch wel? Ja, absoluut zat het er wel. En uh, het heeft geen zin om daar elke keer de nadruk op te leggen. En we moeten ons focussen op de, op de uitvoering... Om, uh, om, om te proberen de eerste overwinning te halen. En uh, ja, nu is dat gelukt. Maar ja, je ziet ook... Uh, kijk, ik denk dat we in deze fase... In die fase waar we nu zitten, dat we het prima hebben gedaan. Ja, de ontlading, die is er. En dat is ook omdat er wat... Ja, je, je merkt gewoon dat er een uh, frustratie, een soort angst in de ploeg zit... Uh, Waarom hebben jullie gewonnen? We hebben er eentje meer gemaakt als, als Herenveen. Uh, nou, ik was erg blij dat we op 2-0 voorsprong kwamen. En, uh, gezien het feit dat we in de laatste minuten nog wel eens een tegengoal krijgen. Maar uh, ondanks die tegenslag, ondanks die tegengoal, zijn we ook de laatste minuten eigenlijk weer prima overeind gebleven. Bijna al een soort uh, tocht door de sint straat morgen op zaterdag voor de hele ploeg. Zo, zo, zo lijkt de sfeer te zijn uh, hier in de catacombe. Zo lijkt hij. En uh, dat mag ook gerust. Maar uh, ik denk niet dat we moeten overdrijven. We hebben nog een heel stuk te gaan. NEC won dus eindelijk weer eens een keertje. En dat allemaal dankzij twee doelpunten van de spits. Michael Hitchdon. Friese goal kwam van Hakim Sier En dus niet van Alfred Fimbocason. De topscorer van de Eredivisie. Ja, dit is in Wester dat ik eh, niet gescoord. Het is geen eh, crisis. Ik moet eh, alleen terug naar de basis en op het trainingveld hard werken. En laten zien volk de Wester dat ik er eh, nog ben. Je was ook even nijdig op een gegeven moment als je weer een kans mist. Ja, natuurlijk. Ik moet deze kansen benutten en maken. Dit is, dat is wat ik ben betaald voor. En als ik dat niet doe, dan ben ik boos op mezelf. En, uh, ja, zo is het. Heb je een goede coach toch, die dat ook wel begrijpt als een spits even niet scoort? Nee, trainers willen altijd dat je elke kans scoort. Ja, maar deze trainer kent het gevoel wellicht. Als oud-spits zijn. Ja, dat denk ik wel. Maar uh, ja, dit zijn twee goede kansen dat we moeten benutten. En, ja, er is, er is geen excuus. Maar je neemt het jezelf ook wel een beetje kwalijk. Ja, ik ben teleursteld uh, natuurlijk omdat we moeten deze wedstrijd moeten winnen... Hoor, als we willen meedoen in de top 5. We hebben goede mogelijkheden, we hebben een -wedstrijd En Maar als, als we zo'n wedstrijd niet winnen... dan vraag je voor uh, een lastige seizoen. Alfred Finnbogason, dus de spits van Herenveen die niet scoorde. Vanavond speelt ADO tegen Twente, Cambuur tegen Utrecht... NRC tegen Eagles. en Ajax neemt het in de arena op tegen RKC. En wij praten na half acht verder met Ragnar Niemeyer over alle wedstrijden. Luxemburg dan, want dat beleeft een kleine revolutie. Want voor het eerst in 35 jaar mogen de Christendemocraten niet meedoen aan de nieuwe regering. De partij van voormalig premier Juncker bleef weliswaar de grootste bij de verkiezingen, maar drie kleinere partijen hebben besloten om samen een coalitie te vormen. Onder leiding van de liberale Xavier Bettel, die is nu nog burgemeester van de stad Luxemburg. voor die regering. Correspondent Joris van Poppel om te beginnen, wat zei hij? Hij zei dat de Groothertog hem juist, en dat was gistermiddag, tot formateur heeft genoemd. En je noemde het revolutie. Ja. En dat is het ook echt. In dat kleine landje is dit enorm nieuws. Ja, willen de Luxemburgers dat ook? Ja, heel graag, heel graag. Uh, kijk, nou ja, de grootste partij is de partij van Jean-Claude Juncker. Die partij is al sinds de, sinds de Tweede Wereldoorlog bijna onafgebroken aan de macht. De Christen Democraten, de katholieke partij, uh, alomtegenwoordig daar. Uh, maar ja, bij de laatste verkiezingen hebben de liberalen, die burgemeester van Luxemburg, die heeft het heel goed gedaan. Uh, en die is, uh, die is tweede geworden en die was van tevoren al... Van plan om om Juncker heen te gaan, een paarse coalitie te vormen. En nou ja, en dat gaat dat aardig goed, gaat aardig snel. Daar heeft hij deze week gesprekken over gehad. Uh, dan krijg je dus een paars-groene coalitie. Dus liberalen, socialisten, groenen. Eigenlijk iedereen om maar om, om van Juncker af te komen van zijn partij. Nou, ja. toch heeft hem zo'n fiat gegeven. En wat is het dan eigenlijk voor een, een man, die Bettel? Ja, een heel apart figuur eigenlijk. Ik heb hem vorige week geïnterviewd. Hij, zei, hij is in alles het tegenovergestelde van, van Jean-Claude Juncker, die, die gezapige, rokende whisky drinkende, grijze man, die Xavier Bettel in het gemeentehuis. Een heel klassiek statig gemeentehuis waar ik een afspraak met hem had. Daar klonk opeens keiharde muziek. Dat kwam uit het kantoor van de burgemeester van die Xavier Bettel. Hij is veertig, hij is eh, jong. En, en hij liet me binnen. Nou, die kamer, dat is één grote kunsttempel ongeveer van, van popart, van knallen. Knallen, geel, groene kleuren. Daar hangt zijn hele kantoor vol mee. En hij gaat daar in een bank liggen, heel in een spijkerbroek aan, heel, heel, nou ja, heel modern allemaal natuurlijk. En zegt: ja, Ik ben 40, homoseksueel, jong, wat nou? Luxemburg, dat katholieke landje waar nooit iets verandert. Alles gaat hier op de schop en we beginnen met mij als premier. Alles op de schop, dus de bank, uh, het bankgeheim gaat weg. Uh, gaat het zover, Joris, of uh, gaat nou, het alleen uiterlijk? Bankgeheim, daar verdienen ze ook wel heel veel aan. Dus nou dat ja, zou hem niet zo heel populair maken. Maar hij wil wel bijvoorbeeld. Nou, okay, Luxemburg de economie daar. Die, die drijft op die bankensector. 30% van de economie. Dat wil hij aanpakken. Dat, dat vindt hij veel te gevaarlijk. Maar denk aan allerlei ethische kwesties. Hij zegt. Luxemburg heeft eigenlijk. We leven nog in de jaren 50 hier. Ik wil net zoals mijn buurlanden. Wil ik het homohuwelijk, Abortus. Euthanasie. Van dat soort dingen. Wil hij allemaal gaan, gaan invoeren. Dus nog niet helemaal zeker of dat gaat lukken. Hij moet nu nog ook met andere partijen gaan praten. Maar dat er iets gaat veranderen in dat kleine Luxemburg. Zeker weten. Goed, dankjewel dat je ons even heeft bijgepraat. Want dit wordt vast en zeker de nieuwe sterke man van uh, Luxemburg. U hoorde Joris van Poppel. Zo uh, Gert Kluuk zit al helemaal klaar. Die gaat straks het nieuws doen. Maar wij gaan het na half acht ook nog eventjes hebben... over dat nieuwe griepvaccin. Blijf erbij. Dit is Radio 1. Ga je gang, het NOS Journaal. De hoofdpunten. Huisarts Tromp uit Tuitje Horen heeft vaker in strijd met de regels het leven van een patiënt beëindigd. Dat zei hij tegen de co-assistenten die aanwezig was bij de dood van een terminale kankerpatiënt. De arts zei dat hij eens een zak over iemands hoofd heeft getrokken. Een brief van de co assistent over de gebeurtenissen is door de Volkskrant gepubliceerd.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 Ja, want nu is er Nevit Easy, de slimste thermostaat. Regel je verwarming met je smartphone. Hoe simpel kan het zijn? Kijk op Slash easy De musical 'Hij gelooft in mij' staat een jaar op de planken. Kornel Maas ontvangt hoofdrolspelers Chantal Jansen en Martijn Fiesje en de komedie 50-50 over open relaties en democratie in je seksleven. Lies Visschendijk, Afbrand Kostius en Marcel Musters te gast. Opium, vanavond, kwart voor elf, Avro, Nederland 2. Combineer de slimste thermostaat met de slimste HR-ketel, de Nevit Trendline... en vraag uw Nevit dealer naar de actieaanbieding. Nefit, houdt Nederland warm. Kees, Femke en Melle participeren met Meewind in Windenergie op Zee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 Ruzie bij het Joegoslavië-tribunaal. De president van het tribunaal, de Amerikaan Theodore Maron... is sinds deze zomer in opspraak. Onderzoeksprogramma Argos komt vandaag met nieuwe feiten. Erik Ahrends is van Argos. Erik, wat is dat voor een ruzie? Waar gaat die ruzie over? Het gaat eigenlijk om twee opmerkelijke vonnissen... die recent zijn gesproken over twee militairen. Een Kroatische generaal Ante Gotovina en een toenmalige Joegoslavische... Legerchef, Momčilo Perisic, die werden in eerste instantie veroordeeld tot 24 jaar en 27 jaar gevangenisstraf. Wegens oorlogsmisdaden in, uh, uh, in Kroatië tegen ja. Servië, dat was in Gotovina. En uh, tegen moslims in Srebrenica en Sarajevo en daarvan was, was Perisic veroordeeld. Uh, alleen in hoge beroep werden die twee ineens onverwacht vrijgesproken. En daar was een heel, enorme kritiek op, want die vonnissen zouden zijn gemanipuleerd. De, de, die criteria voor de veroordeling die, um, waren namelijk ineens veranderd... Uh, waardoor uh, zeg maar, hoge militairen ineens uh, konden worden vrijgesproken. En wie was daarvoor verantwoordelijk? Nou. De president van het tribunaal, Maren. Oké, okay, en wat hebben jullie, jullie ontdekt? Hoe weten jullie dat hij daar uh, helemaal voor verantwoordelijk was? Wij We weten niet of hij daarvoor verantwoordelijk was. Uh, wat we wel hebben gedaan is dat we uh, die, die, die aantijgingen zijn gaan onderzoeken. We hebben gedacht van, kijk het, het probleem was namelijk, de aantijging was, Marin zou zich hebben laten influisteren door de Verenigde Staten ofwel door Israël. Omdat hij daar goede contacten mee zou hebben uh, gehad. En Amerika zou dat dan uh, hebben willen doen omdat ze bang waren dat in de toekomst, vanwege die vonnissen, uh, ...vanwege die hoge uh, gevangenisstraffen ...in de toekomst misschien ook Amerikaanse soldaten... ...wel eens voor het gerecht zouden kunnen worden uh, gesleept. Wij hebben toen uitgezocht... ...wat zijn dan die banden tussen Maron ...en uh, bijvoorbeeld de Amerikaanse uh, regering. We hebben een beetje zitten, zitten neus, onder andere in Wikileaks... ...en toen hebben we kabels uh, ontdekt... ...waarin uh, nou ja, die banden wel zijn bevestigd. Want... Uh, uit een kabel uit 2003 wordt duidelijk dat Merrin zich uh, bij de Verenigde Staten uh, in een vertrouwelijk gesprek met de ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland beklaagt over de, de toenmalige hoofdaanklager van het tribunaal. Carla Del Ponte was dat toen nog. Mm -hmm. en, dat, en dat is opmerkelijk omdat ja, een rechter die moet zich natuurlijk niet bemoeien met een, uh, met een OTP zoals dat heet, de Office of the Prosecutor, de aanklager. Die moet onafhankelijk zijn. En dat zeggen uh, diverse rechters in onze uitzending. Onder andere uh, de, de kenner, Harmen van de Wild. En als het goed is, hebben jullie daar geloof ik ook ja. een fragment van. Je ziet dat uh, Marin uh, kennelijk dus uh, enige druk heeft uitgeoefend om te voorkomen dat uh, Del Ponte wordt herkozen. En dat is het eigenlijk, het idee. En dat zou dus wijzen op een mogelijke vermenging van de rechtelijke macht en het OTP. En uh, ja, dat is, uh, ja dat, dat is nogal wat eigenlijk. Dat is toch wel wat. Want? Nou, Merren leidt de verdenking op zich dat hij zich niet heeft gehouden aan het beginsel van de onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak. Uh, want, want hij gaat zich bemoeien met uh, de, de aanstelling van een prosecutor. En dat, dat is... Dat is, ja, dat is nou, ik zou beide zeggen, dat is een doodzonde. Ja, van der Wild, die zegt uh, een doodzonde. Ja. Maar wat betekent dat dan eigenlijk in de praktijk straks? Uh, nou ja, stra wat, wat er straks gaat gebeuren, dat weten we niet. Kijk, we hebben geprobeerd om bij bijvoorbeeld de VN te, te achterhalen: van wat vinden jullie hiervan? Het Joegoslavië Tribunaal is een VN-hof. Nou ja, als de president van zo'n hof uh, over de schreef gaat. Uh, dan zijn het de VN die, die daar iets over zouden moeten weten. Maar we hebben de hele week geprobeerd om iemand aan de praat te krijgen daar. Maar het lijkt of iedereen wel wegduikt. We hebben bij, bij, bij de secretaris-generaal aangeklopt... Bij een algemene vergadering, bij een speciale werkgroep die over het tribunaal gaat. En iedereen zegt, ja nee, daar zijn we niet voor bevoegd om, om daar iets over, uh, over te zeggen. Kijk, het is een beetje, beetje vreemd omdat, kijk, maar Maren, dat wordt wel gezegd, Marin was is de baas van het tribunaal. En als hij in de gaten krijgt dat het niet goed werkt bij het tribunaal, hè, hij had kritiek op mm -hmm. Del Ponte, dan zou je kunnen zeggen, ja dan is hij daarvoor verantwoordelijk. Ja. Alleen dan moet je uh, zeggen, de, de, de rechters die wij hebben gesproken, de deskundigen... dan moet je niet aankloppen bij de ambassadeur van jouw land. Dan moet je aankloppen bij de Verenigde Naties. En omdat het allemaal zo heimelijk is, uh, is gebeurd... Ja, wordt daar uh, schande van gesproken. Het hele verhaal straks om twaalf uur, kwart over twaalf. Hier, op deze zender. Eerst nog even het nieuws om twaalf uur. Ja. <laughs> Erik, dank je wel. Bij was okay. dus, hier op Radio 1. En nu al het voetbalweekend. Dat gaan we doornemen met Rachna meer. Rachna, dat doen we elke week. He. Rachna, eerst even de wedstrijd van gisteravond. NEC, we hoorden het zojuist. Ze hebben gewonnen. Uh, is het opportunistisch als ik zeg, uh, de trainer heeft het elftal op de rails? Uh, nou, dat is iets te vroeg ook, hè? want die Anton Jans zit er al een tijdje. En uh, dat liep toch allemaal niet, uh, nog niet echt geweldig... als opvolger van, uh, van Alex Pastoor. Dus laten we daar nog iets meer, uh, iets meer tijd voor nemen. Ik vond meer, als je het hebt over, over trainers, het verhaal... aan de andere kant uh, liggen bij Herenveen, waar uh, Marco van Basten eigenlijk wel heel erg kritisch was... en dat ook gewoon uitsprak. Dat is dan ook wel weer mooi aan Marco van Basten. Uh, heel kritisch was richting zijn topscorer richting Alfred Vim gasson die, die hij uh, ja, onprofessioneel en arrogant uh, noemde... Uh, omdat hij er inderdaad een aantal beste kansen niet, uh, niet inschoot. Nou doet hij dat elke week voor Heerenveen... Eén keer niet, zou je kunnen zeggen. En dan ziet het er misschien allemaal wat, wat flegmatiek en, en misschien ook wel nonchalant uit. En dan krijgt hij meteen de wind van voren. Dat, dat tekent ook wel weer natuurlijk hoe, hoe Van Basten erin staat. En geeft hem misschien ook uh, eens ongelijk. Want kijk even naar de stand. He, Heerenveen uh, had op kunnen klimmen naar bijvoorbeeld uh, 18 punten. Naar uh, de stand, uh, waar, naar de plek waar ook PSV en Zwolle uh, staan. Ajax heeft ook 18 punten. Ja, nu sta je op 15. Sta je bijna op de tweede kaart. Dus wat is wel begrijpelijk, maar ja, ik vond wel is... opmerkelijk... dat dat hij zo fel tekeer ging. Zeker omdat Finn Bogason het eigenlijk elke week uh, laat zien. Ja, ja, het is een gekke competitie. Hè? Want als ze hadden gewonnen, waren ze tweede. En uh, nu staan ze bijna in het, uh, in het rechte rijtje. Zo dicht zit het nou, allemaal bij elkaar. Mag ik daar iets elkaar. over zeggen? Ja, daar mag je absoluut wat over zeggen. Nou ja, kijk, het is natuurlijk wel een competitie... en uh, dat zal Van Bastel ook voelen... waarin je met een aantal uh, overwinningen op een rij... maar zie dat maar eens voor elkaar te krijgen. Dat lukt heel weinig ploegen, ook de grote clubs niet. Maar je kunt wel uh, misschien gaan stunten dit jaar. En Van Bastel zal ook denken... ja, ik heb een redelijk goed elftal. Ik heb iemand erbij die elke week één of twee of uh, meer doelpunten maakt. Nu, gisteravond dus even niet met Fim Bogansson. Maar je kunt gewoon meedoen. Je kunt op de tweede plek uh, komen. Dan nou moet natuurlijk de concurrentie vandaag en morgen nog spelen... Maar maar ik denk echt dat er in deze competitie... voor bijvoorbeeld een, een, een Heerenveen met een goede topscorer... en met Dik Advocaat bijvoorbeeld bij AZ... kansen zijn, serieuze kansen... om uh, een rol van betekenis te spelen. Dan moet je het alleen wel doen. En wat dat betreft is ook wel weer de wedstrijd die AZ gaat spelen. Hè. Vorige week de overwinning op Cambuur. Toch een puntje Europees gehaald, belangrijk. Onder leiding van Dik Advocaat. Het is wel belangrijk wat AZ gaat doen op bezoek bij uh, PEC Zwolle. Dat is nou typisch zo'n wedstrijd. Als je die wint laat je zien op het kunstgras. Hé, hey, wij kunnen mee... Uh, ja, maar, verlies je daar. Dan geef je toch eigenlijk hetzelfde om, signaal als Heerenveen weer af. Omgekeerd natuurlijk ook op het moment dat Pek Wolle wint. Blijven die ook nog lekker meedoen? Nou ja, dat is zeker, zeker waar. Je proeft alleen wel een beetje dat daar net als... Uh, misschien net wat meer dan in Heerenveen en ook in Alkmaar, hoewel... Uh, ja, de angst bestaat dat de winterstop misschien uh, een soort scherprechter wordt... dat de goede spelers toch weer in de belangstelling komen te staan van, van clubs. Die Klich bijvoorbeeld, die uit ja, ja. Duitsland is gehaald... Uh, speelde goed uh, als international van Polen. Ja, sp speelde vorige week een topwedstrijd in die wedstrijd tegen, tegen Den Haag... die met, met ruime cijfers werd gewonnen. Ja, het zou zo leuk zijn, maar ja, daar moet je een romanticus voor zijn... om dat nog te, te kunnen vinden. Als het dus bij elkaar zou blijven, toch op zijn minst een jaar. Ja. Want je gaat nu al kijken naar termijnen van halve seizoenen. Ja, precies. Dan ben je al heel tevreden... als je een beetje mee kan blijven. Nou ja. Zeg maar, rug nou eventjes... Uh, laat maar zeggen, de traditionele topploegen. Ajax, Feyenoord, PSV. Um, waarvan PSV volgens mij de moeilijkste wedstrijd heeft... Ik uh, zie vorige week uh, nederlaag bij, bij FC Groningen. Uitwedstrijd, verre reis. Uh, toch ook zo'n ploeg die zich uh, voor dit soort duels maximaal oplaadt. He, want dat zijn uh, ja, wedstrijden die eruit springen. De thuiswedstrijden tegen Ajax, tegen Feyenoord, tegen PSV. Nederlaag in Groningen en nu weer een reis de andere kant op, weliswaar een stukje minder ver... naar, naar kerkraden. Dat is een klein uurtje vanuit, vanuit Eindhoven. Maar dat is ook wel weer zo'n ploeg... die heel onberekenbaar is, die toch eigenlijk best wel oké okay speelt. Uh, 13 punten heeft uit 10 wedstrijden. Ja, voor Roda geldt ook... Uh, een stap naar de eerste kaart kan bij een overwinning. En ik denk dat Filip Cocu uh, wel heel duidelijk heeft aangegeven... dat uh, dit soort misstappen niet te vaak uh, kunnen voorkomen. Want ik ben nog niet helemaal overtuigd van, uh, van het PSV van Philip Cocu. Dan moeten ja. dit soort... Wedstrijden gewoon eens eenvoudig met, met 2 of 3-0 worden gewonnen. En niet eh, elke keer dit soort, dit soort ketsers. Hè. Want kijk even naar PSV. 10 wedstrijden gespeeld. 18 punten Bert. Dat zijn 12 verliespunten. Dat zijn er een heleboel. Kan jij in 10 seconden zeggen hoe Gert-Jan Verbeek... gisteren debuteerde in de Bundesliga? Uh, zeker. Met een uh, achterstand uh, op bezoek bij Stuttgart... na drie minuten zag het er niet geweldig uit. Maar na zes minuten was het weer 1-1. En die heeft zijn eerste punt dus, uh, dus binnen. Ik ga daar volgende week overigens een kijkje nemen. Ik ben erg benieuwd bij zijn eerste thuiswedstrijd. Uh, dan tegen Vrijburg. Dat moeten de eerste drie punten worden. Gisteren het, eerst het eerste puntje. Elf seconden, Rachna. Maar deze is niet meer. <laughs> Dankjewel, jongen. <Geef> wel. <truimert> ah, dat zullen we niet meer horen. Want er schijnt een universeel vaccin te komen. Dat straks. Maar eerst... Schaatsen. Het gold gisteren vooraf als dé rit van de dag op de NK-afstanden. Jan Blokhuizen tegen Sven Kramer. En net als vorig jaar is Blokhuizen uitdagen van Kramer op die vijf kilometer. En net als vorig jaar won Kramer. Bijdrage is van Steven Dahlenbouwt. Het was een rit met een voorgeschiedenis. Blokhuizen tegen Kramer. Vorig jaar waren ze nog ploegenoten. maar Blokhuizen voelde zich niet op zijn plek bij TVM... ...waardoor het een seizoen vol strubbelingen werd. Blokhuizen besloot deze zomer te vertrekken naar de Correndon-ploeg van Jan van Veen. En zo zag Kramer zijn concurrent uit het gezichtsveld verdwijnen. Ook al, ook al wordt Jan beter, dan zal ik een stap moeten maken. En uh, Ik kijk gewoon altijd naar mezelf en uh, ik, wil, ik wil zelf ook beter worden. En dan, uh, ja, dan moeten we het op het ijshuis uitvechten. Dat duel kwam sneller dan verwacht. De buitenwereld zag het als een mooi affiche. Blokhuis en Kramer zelf wilden het niet opkloppen. Nee, nee, nee. Dat is niet dat ik, dat ik uh, ja, racune gevoelens ten opzichte van Blokhuis heb. Helemaal niet. En uh, Jan en ik uh, kunnen prima met elkaar door één deur. Natuurlijk uh, hebben wij een gezonde concurrentiestrijd gehad de afgelopen jaar. Maar we hebben elkaar ook nodig voor het team Pursuit. En uh, ja, zo is het nog een keer. Uh, nou, die motivatie is hetzelfde als dat ik uh, tegen iemand anders rijd. Maar uh, goed, uh, ik heb vorig jaar, of het maar races waren het echt Sven gereden. Dus je weet wel ongeveer wat voor tegenstander het is. En, uh... Goed, Sven is in een hele goede vorm. En dat laatste was de belangrijkste conclusie van de rit. Kramer begint het Olympische seizoen beter dan ooit. En nu komt hij met die lange rakenklappen over het ijs De laatste meters, hij gaat binnen die 6.15 eindigen. Zo zeg, 6 minuten, 12 seconden en 89 honderdste. Veel applaus van het publiek. Ja, dit was wel een van de meest makkelijke ritjes, denk ik. En, uh, het klinkt misschien een beetje gek, maar uh, ja, dat, uh, dit, is, dit is het niveau op dit moment. Na zijn race stond de nieuwe kampioen... Na te praten met coach Geert Kuiper, er straalde tevredenheid van beide gezichten. Kramer zei het zelf al: hij is meer in balans. In het, na 2010 was hij heel erg bezig met uh, alle wedstrijden winnen, om haar te laten zien van ik ben onverslaanbaar. En dat heeft hij niet meer. Hij weet dat hij uh, ja, gewoon andere keuzes maakt, beter en uh, zich ontspannender voelt en ook weet van uh, ja ik moet me niet overal druk om maken. Want uh, ja, het gaat maar om een paar wedstrijden in een jaar. En dat is precies waar Kramer's oud ploeggenoot Jan Blokhuizen zich aan vast zal houden. Hij plaatste zich voor de wereldbekers, maar was zeven seconden langzamer dan Kramer. Voorlopig is hij nog niet dichterbij zijn eeuwige rivaal gekomen. Maar uh, ja, ik uh, ken een beetje, ik weet, een beetje rare voortraject. Uh. in mijn enkel. En, uh... Lopen kloten met materiaal en ja, ik weet het, het gevoel was, uh, was een beetje weg, zeg maar. Dus, uh, ja, ik wist ook nog niet helemaal wat ik kon verwachten van het uh, toernooi, dus uh, die temper hardheid die, die was nog niet helemaal. Dus. En niet meer lopen kloten met je materiaal, gaat het de goede kant op? Ja, dat is een gouden regel, je moet er gewoon vanaf blijven. En, uh, god, dan al, ieder seizoen weer zit je weer uh, eraan te sleutelen Het je om rustig het, uh, het Gaat zijn dus eigen? Ja, misschien is dat wel sporters zijn eigen, zeg maar. Als het, uh, als, het, als het een beetje spannend wordt dat je dan uh, een beetje gaat kloten. En, uh, maar uh, ja, dat, moet je, dat moet je niet uh, in sochi gaan doen, zeg maar. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Dit is tot half negen het NOS Radio 1 Journaal. Hebben we over een paar jaar een vaccin dat ons beschermt... tegen alle soorten van griep aan de Universiteit Groningen? Verwachten ze van wel. Onder leiding van de universiteit gaat een groot internationaal onderzoek van start... dat de komende vier jaar zo'n universeel griepvaccin hoopt te vinden. Dat zou het einde van de jaarlijkse seizoensprik betekenen. In de studio in Groningen zit de leider van het onderzoek... professor Erik Vrijling. Goedemorgen. Goedemorgen. Over vier jaar een vaccin, dat gaat lukken? Dat, dat hopen we wel en daar hebben we ook... Uh grote verwachtingen van, we gaan in ons onderzoek een uh, hele reeks aan kandidaatvaccins testen, waarvan sommige zelfs al in mensen zijn getest. Uh, peptidevaccins, zoals die heten, die zijn al in mensen getest. We hebben een aantal varianten die van het bestaande vaccin. Nou, dat zijn ook vaccins die je eigenlijk vrij snel ook in mensen al zou kunnen gaan uh, onderzoeken. En dan hopen we dat een van de vaccins, en mogelijk ook een van de wat meer geavanceerde nieuwe vaccins die uh, we in ons onderzoek zullen meenemen. Ja, dat zijn ja. toch allemaal kandidaten die snel tot een succes zouden kunnen leiden. Dus ja, we hopen dat we over vier jaar zeker iets... Uh, een paar verder hebben gewacht. Ja, Kansrijk, ja. zeggen we dan. Ik zie u vandaag uh, bij uh, een van de grote kranten, De Telegraaf... Uh, op de voorpagina staan met een soort van apparaatje. Uh, en, en het lijkt een beetje op een inhaler. Moet ik het me zo voorstellen dat je dat uh, gaat krijgen? Nou, dat is een van de dingen die we gaan onderzoeken. We gaan niet alleen naar verschillende vaccins kijken. We gaan ook kijken naar manieren om uh, dat vaccin toe te dienen. Ook om het stabiel te maken, zodat het niet meer in de koelkast hoeft te worden opgeslagen. En lang houdbaar zal zijn. En vervolgens ga je ook nog eens kijken, kun je dan niet op een betere manier dat uh, vaccin toedienen? Want uiteindelijk, u krijgt de griep uh, doordat u het griepvirus... Inhaleert, dus via ja. uw longen. En daar wordt ook de eerste zeg maar, immuunrespons opgeroepen. Dus waar een van de dingen die we gaan bekijken is... kunnen we, uh, dat, uh, kunnen we, dat, kunnen we die, dat vaccin nou niet ook via die long gaan toedienen? Daar hebben we in dierstudies al veel aan gedaan. En dat blijkt ook een hele goede immuunrespons op te roepen. Dus daar hebben we inderdaad een speciaal inhoudig voor ontwikkeld. Nou, snap ik één ding niet. Uh, mij is altijd verteld, uh, en volgens mij heel veel mensen... van uh, ja, de ene griep is de andere niet. Dus ja, een vaccin tegen griep, dat kan niet. Want je hebt altijd alweer een soort van mutatie. En nu gaat u een universeel griepvaccin ontwikkelen. Wat, uh, wat is er misgegaan? Of wat is er goed gegaan? Ja, ik hoop dan dat u zegt dat het goed gegaan ja, is. Nee, dat, nee, dat klopt. Ik, ik herstel mezelf. Ja, ja, ja. nou, het, het idee is natuurlijk dat... Er zijn inderdaad een aantal van die spike-eiwitten, van die, zeg maar die antenne-eiwitjes op dat uh, griepvirus, die iedere keer muteren, die steeds veranderen. Waardoor we nu, ieder jaar, een nieuw vaccin moeten maken, omdat zich, dat vaccin zich richt tegen die. Eiwitten. Waar we nu naar willen gaan kijken, is of we andere typen vaccins kunnen ontwikkelen, die zich dus tegen zogenaamd meer geconserveerde delen. Dus eiwitten die niet zo snel veranderen uh, gaan richten. Waardoor je dus niet Wat ieder voor... jaar opnieuw hoeft te beginnen. Ja, nee, voor de helderheid, zo'n zo uh, griep. Uh, de griep bestaat eigenlijk uit uh, eiwitten en daarvan is een deel uh, een soort vaste kern. En een ja. deel verandert elk jaar. Klopt. Heel simpel gezegd. He? Ja, nu richt zich op die vaste kern. Juist, we gaan kijken naar, naar die. Vaste kern, of we daar een, een vaccin tegen kunnen maken. En dat is in feite wat we gaan doen. Dan hebben we dus een, een, een, vijftal, een viertal concepten voor, voor meegenomen in ons onderzoek. Ja, nee, er zijn mensen die, die hebben er heel veel twijfels bij. Hè? Uh, Ab Osterhaus, ja. wie kent hem niet, de viroloog, die zegt nou dat is helemaal niet uh, mogelijk. Want die zegt: griepvirussen passen zich voortdurend aan. Waardoor, een beetje wat we, we net ook over hadden, waardoor er steeds nieuwe vaccins nodig zijn. Ja. ja, nou dat de, kijk, dat is tot nu toe ook altijd zeg maar, als een soort dogma binnen die hele virologie is dat aangenomen. Anderzijds, ja, er zijn van die geconserveerde delen, zowel zelfs op die eiwitten als in andere delen van de celwand van het uh, griepvirus. Dus daar moet je op richten. En er zijn nu dus in, in twee klinische studies... Is de, is de werkzaamheid van de peptidevaccins... die we in ons onderzoek gaan meenemen... is ook al in een uh, beperkte groep mensen aangetoond. Nou, want u heeft het op proefpersonen uitgeprobeerd, moet ik het zo zien? Uh, er, zijn, er zijn twee partners in ons bedrijf. Ziek uh, en Biontvax. Die hebben die peptidevaccins inderdaad al op proefpersonen uitgeprobeerd. En die hebben daar ook uh, activiteit laten zien. En ook een bredere bescherming dan de normale uh, griepvaccins die wij nu gebruiken. En hoe gaat dat nu uh, de, de komende tijd? Want u heeft een aantal, he, ver, uh, vertelde u net. U heeft eigenlijk een aantal kandidaatvaccins. Uh, gaat u dat uitproberen op, op mensen? Of gaat u dat in het laboratorium verder opkweken? Hoe gaat dat? Nou, er gaan eigenlijk een aantal activiteiten parallel uh, plaatsvinden. Dat heeft ook te maken met het feit dat die kandidaatvaccins... in verschillende stadia van ontwikkeling zijn. Er zijn kandidaatvaccins die nog erg vroeg in de ontwikkeling zitten. Nou, daar zullen we vooral in het laboratorium uh, mee aan het werk gaan. Er zijn een aantal kandidaatvaccins die al uh, naar de mens kunnen. Die zullen we in mensen gaan, uh, gaan uitproberen. En parallel daaraan zullen we ook nieuwe uh, uh, technieken... nieuwe Expertisten gaan ontwikkelen. die ons in staat zullen stellen om ook op een betere manier de effecten van die verschillende vaccins te kunnen beoordelen. En ook te kunnen zeggen van nou dit zullen in de toekomst goede en beschermende vaccins zijn. En dit zijn systemen die niet zo goed zijn. We gaan de dus zogenaamde nieuwe Correlates of Protection ontwikkelen in het hele onderzoek wat we gaan uitvoeren. Juist omdat die vaccins, erg, die kandidaatvaccins erg verschillend zijn, moet je natuurlijk ook goed kijken. Op welke parameters gaan we ze nu boren? Ja, en dat kan dus uiteindelijk zijn dat er meerdere vaccins uitkomen. U bent niet naar uh, het ene wondermiddel op zoek. Nee, nee, dat zou onverstandig zijn. Want dan wordt de kans op succes natuurlijk klein als je op één uh, paard gaat wedden. Ja, en hoe kan het dat het in Groningen allemaal gebeurt? Nou, dat, ja, dat is omdat we daar actief We, we werken zelf al vrij een jaar of. 10, 12, denk ik, aan, uh, aan griepvaccins in Groningen. met mensen vanuit de afdeling Virologie. vanuit het klinisch onderzoek. en vanuit mijn afdeling, de meer technische. Uh, afdelingen. En ja, we hebben zeg maar dat Europese consortium opgestart. En, uh, ja, Dat gebeurt dus niet allemaal in Groningen, want ook bij de andere partners uh, vindt een heleboel onderzoek plaats. We praten over een consortium van twaalf partners wat uit zeven verschillende Europese landen komt. Maar er zal ook inderdaad een groot deel van het onderzoek in Groningen plaatsvinden. Ja, goed. Nooit meer snotneuizen. Nou, nou nog... dat, dat <laughs> hopen we. Je wordt nog wel verkouden hoor. Je, maar je wordt, koud, wordt nog wel verkouden. zijn wel oh. twee verschillende dingen. He, jammer zeg. Nou, ja. <laughs> Meneer Vrijling, in ieder geval het is een mooie toekomst. Ik wens u daarom de veel succes ook bij. En dank u wel voor het gesprek. Dank u vriendelijk. Graag gedaan. Goed, Goed weekend. Naar het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Joppo. Sinds het begin van mijn co-schap ben ik betrokken bij een patiënt met kanker. Zo begint de co-assistent van het AMC in Amsterdam haar verslag over de huisarts in Tuitje Horn. Het is allemaal te lezen in de Volkskrant vanmorgen. Het is het geanonimiseerde verslag dat het ziekenhuis naar de inspectie stuurde en dat de zaak uiteindelijk aan het rollen bracht. Dat verslag blijkt dat de huisarts niet veel op heeft met palliatieve sedatie. De co-assistente schrijft namelijk: "De palliatieve sedatie zou veel administratiekosten, euthanasie allemaal, al helemaal, want dan moet er een scanarts bij en het duurt ook allemaal erg lang." Zo maakt hij haar duidelijk. De huisarts zou haar ook hebben verteld dat hij wel eens iemand een zak op het hoofd had gedaan. Toen ik geschrokken reageerde, zei hij dat de CO2-dood een heel zachte dood is. Volgens de co-assistenten voegde hij eraan toe, dan ga je natuurlijk niet op je opleiding vertellen, want dan hang je, dat snap ik. Volgens het Algemeen Dagblad wijken Nederlandse, kankerpatiënten uit het buitenland, uit, sorry, wijken Nederlandse kankerpatiënten... uit naar het buitenland voor hun behandeling. Medische cultuur in Nederland is namelijk star, rigide, bureaucratisch... en heeft weinig oog voor de individuele patiënt. Zeggen vooraanstaande Belgische en Duitse hoogleraar... en chirurgen oncologie in de krant. In Gent werden vorig jaar 164 patiënten uit Nederland behandeld. Van hen gingen er 130 onder het mes, 30 meer dan het jaar ervoor... Nederlandse artsen houden vast aan protocollen en zeggen nee. Wij kijken naar de individuele patiënt en zoeken naar wat mogelijk is. Al dus het hoofd van het Oncologisch Centrum van het ASU in Antwerpen. Eén op de vijf patiënten van het ASU komt uit Nederland. De Roemondse vondeling die gaat mogelijk naar het Duitse zusje. Bureau Jeugdzorg gaat kijken of de twee vondelingen uit Roemond en het Duitse huurt samen kunnen worden opgevoed. Dat meldt L1. Het jongetje dat in juni in Roermond werd gevonden... is voorlopig ondergebracht bij een pleeggezin. Zijn Duitse zusje, gevonden in Huurt... heeft een vast pleeggezin in Duitsland. Daar wordt nu gevraagd of ze ook het jongetje willen opnemen. Het is aanzienlijk goedkoper en het leidt niet tot boze burgers. Gemeenten die bewoners met een zorgvraag... eerst vragen wat ze zelf willen. Dat is de opmerkelijke uitkomst van een eerste grote evaluatie... onder ruim 100 gemeenten. Trouwbericht erover. Gemeenten die eerst kijken of iemand bijvoorbeeld echt... Eh, dat scootmobiel nodig heeft of dat iemand anders vervoer kan regelen dat bespaart zo'n 10% in de zorgkosten. Voor gemeenten die nu al zo werken is dat een jaarlijkse besparing van ruim 100 miljoen euro. En vandaag gaan Saoedische vrouwen massaal de straat op om te protesteren tegen het autorijverbod voor vrouwen in het land. Tientallen vrouwen plaatsen de afgelopen weken filmpjes van zichzelf op YouTube waarop ze achter het stuur zijn te zien. Al Ajroush, a mother, psychotherapist and activist was arrested along with dozens of other women more than 20 years ago for driving but she is back behind the wheel and posting it online joining other women there's this woman describing the simple pleasures of picking up her children and taking them home in another video Saudi men appear to show their support waving as they pass the woman driver on the highway the videos are messages to their leaders Anders de CNN-verslaggever. Saudi-Arabië is nog het enige land dat vrouwen verbiedt om auto te rijden. En als het aan de overheid ligt, blijft dat zo. Zo heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken de vrouwen gewaarschuwd... dat hun protest bestraft zal worden. Meer daarover na acht uur, want dan praten we met Eva Ludeman... over deze dag in Saudi-Arabië en de rest van de wereld. We hebben het natuurlijk ook nog even over Sinterklaas. Want we hebben het nieuws dat Sinterklaas niet in alle gemeenten aan kan komen omdat het niet voor alle gemeenten financieel haalbaar is om de Sint binnen te halen. Er is weer eens wat anders nieuws over de Goed Heilig man dan de afgelopen dagen. En we praten ook nog eventjes verder over de huisarts in Duitjehoorn. Sport op Radio 1. Vanavond om 7 uur de Eredivisie, ADO 20... Oh! Buur ze De wordt genomen, wordt hier gekocht. NACO, hey Diggles. Dat is eigenlijk nog de beste mogelijkheid voor Nak. En om kwart voor negen, Ajax RKC. En heeft de bal nu weer in bezit en raakt hem niet eens heel goed, zo lijkt het. NOS langs de lijn, vanavond van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Zweden houden niet van krabben.